Dit is Radio 1. We gaan door met Libië. Gaan we nu eerst het nieuws... Kom oh. Goed, dan gaan we nog even naar uh, Gerbert van der A. Wat vind je van... Uh, je, ho je hoorde Thomas, hè, ja. ja. Nee, Zou je er niet graag nu ook zijn? Ja, ik, ik, ik heb me nooit zo'n oorlogsjournalist uh, uh, gevoeld. Ik, ik, ik ben dan altijd toch bang dat ik dan ineens een bom op, op mijn hoofd uh, krijg. En uh, dat ik me, uh, mijn kindertjes uh, verder moet zonder, zonder vader... Dus ja, maar net gelukkig zijn er heel veel mensen die daar wel op afspringen. Want dat is ook weer het verhaal. Bedoel, er gaan zoveel verslaggevers... Bedoel, nu zijn er alweer drie of vier Nederlanders volgens mij. Ja, uh, of bijna, of, of onderweg. En er uh, komen er vast nog een heleboel bij uh, de komende dagen. Ja, dus er zijn zoveel verslaggevers dat ik dan ook het idee heb van... ja, laat, laat die mensen dat dan maar doen. En dan ga ik daarna wel weer of, uh, Mohamed Katal, u hebt Thomas Erdbrink gehoord. Het is een uh, triomfantelijke opmars. Wat, ja. wat voelt u als u dat allemaal hoort? Ah, een mix van uh, vreugde en spijt dat ik niet uh, er ben, helaas. Ik, uh, ik heb het geprobeerd afgelopen periode, maar omdat mijn naam ook op de zwarte lijst in Egypte staat, huh? als uh, gezocht, uh, mocht ik Egypte niet binnen, of uh, althans uh, zo heb ik gehoord. Uh, dus helaas, ik heb dit uh, blij moment gemist in mijn eigen land. Dus uh, ik ben jaloers op ze. Ja, ja, Louis. Denkt u dat het binnenkort mogelijk zal zijn er wel heen te gaan? Ja, ik hoop van wel. Of uh, direct naar Libië of via Egypte. Want uh, dan kunnen ze mij niet nerg nergens uh, uitleveren, hè? want Kadhafi is weg. Dus ze mogen mij gelijk op hun kosten uitleveren naar Tripoli. Geen probleem. Ja. Bertus Hendricks, heb je Thomas Eerdbrink ook gehoord? Ja. Het lijkt nu toch wel definitief. Ja, nee, dat, uh, de, dat indruk had ik al uh, op grond van de beelden... die uh, van, van, uh, met de correspondent van Al uh, jazeera Arabic uh, binnenkomen. Uh, ik heb geen reden om, om te veronderstellen dat die beelden vervalsd zijn. En, uh, ja, dus, uh, er spreken heel duidelijke taal. En ook op Frans uh, Frans-Wencadre, Arabische afdeling, hetzelfde soort uh, beelden. Het, het komt allemaal in dezelfde richting. Het lijkt echt uh, waar te zijn. Het moet af en toe een beetje... Uh, dat we vaak ernaast zaten en te vroeg gejuicht hebben. Maar nu lijkt het toch echt uh, dat het plaats, heeft, uh, plaats aan het vinden is. En ik had eerder op de dag al begrepen dat er eigenlijk uh, van een regering in, in Libië geen sprake meer was. Er zijn meerdere mensen die zeiden: er is niemand meer die, die, die commando's geeft, uh, ze zijn weg. Uh, eerder waren er ook uh, interessant uh, op uh, Al Jazeera Arabic uh, dat een correspondent uh, kennelijk in kon luisteren bij een, uh, een operatie. Een operatie, hoe noemen we dat? Operations Room, waar de, de, de, de, de militaire activiteiten worden gecoördineerd. En dat de indruk die je daarvan kreeg, voor ze werd kon verstaan door al die krakende walkie-talkies, was dat het één grote chaos was. En ze ook niet wisten hoe ze het hadden. Dus dat, dat, dat hele beeld dat, dat gaat allemaal in dezelfde richting. En het is afgelopen. Het is al drie over twaalf. Dank Bertus Hendricks. En we krijgen nu het nieuws van twaalf uur. Een woordvoerder van kolonel Gaddafi zegt dat het regime bereid is om te onderhandelen... en vraagt de opstandelingen de gevechten nu te staken. Gaddafi zou rechtstreeks willen spreken met het hoofd van de Libische Overgangsraad... die de rebellen vertegenwoordigt. Maar in een audioboodschap op de staatstelevisie roept hij bevriende stammen juist op... om op te trekken naar Tripoli. Gaddafi zegt dat hij niet zal vertrekken. De legereenheid die belast is met de veiligheid van de Libische leider... heeft de wapens neergelegd en zich overgegeven. Intussen zijn in het centrum van Tripoli veel mensen de straat opgegaan... om de opstandelingen op te wachten... die nog maar een kilometer op een kilometer afstand zouden zijn. Posters van Gaddafi worden verscheurd... en er wordt gezwaaid met de vlag van de oppositie. Op een andere plek in Tripoli zijn twee van Gaddafi's zonen gepakt. Het gaat om Seif al-Islam, die wordt gezien als de rechterhand van Gaddafi... en om, de, om zijn oudste zoon. Hij gaf zich vrijwillig over na de arrestatie van Seif. Dat heeft het hoofd van de Libische Overgangsraad bekendgemaakt. Hij beloofde dat de zonen volgens internationale richtlijnen zullen worden behandeld... zodat ze kunnen worden berecht. Tegen Saif Al-Islam is een arrestatiebevel uitgevaardigd... door het internationaal strafhof in Den Haag. De Britse premier Cameron heeft aan het eind van de avond gezegd... dat het regime van de Libische leider voorbij is. Ook de regeringsleiders van Duitsland en Frankrijk lieten van zich horen. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy riepen Gaddafi op om zich over te geven. Beiden zeiden dat het om verder bloedvergieten te besparen... beter is als Gaddafi meteen de handdoek in de ring gooit. En dit was het NOS-journaal. En dan bent u weer in de studio. En ik kondig aan Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. We hoorden hem al een paar keer, weliswaar gejamd door de NAVO. Hij was de hele dag ten westen van Tripoli in de stad Zawiya... en reed daar rond met een konvooi dat medicijnen en verband bracht naar de opstandelingen in die stad. En dan rijden we Zavia binnen. Kogelgaten in de muren en ook veel tegenliggers. Jeeps van de rebellen waar kogelgaten in zitten. Die worden dan gesleept soms. Eentje heeft geen voorwiel meer aan de linkerkant. en rijdt op zijn velg verder. We kwamen net nog langs een verzamelplek voor rebellen die naar Tripoli gaan om te vechten, een voorstad daarvan. Daar wordt nu op dit moment, en dan heb ik het over zondag... begin van de avond, gevochten volgens de laatste berichten. Maar het optimisme aan de rebellenkant is zeer groot. Veel lachende gezichten. En de mannen die hier uit de huizen zijn gekomen... staan met een gelukzalige glimlach op hun gezicht. Want ze weten dat het voor hen klaar is hier. Althans, klaar als het gaat om Gaddafi-troepen. Die zullen ze hier niet meer zien. Nou, ik ben heel blij, ja. En hier voor een snijber. Maar de schoten die nu klinken zijn uit geweren van de rebellen. En de loop is recht omhoog gericht. Vreugdevuur. vuur. Okay. is uh, een cadeau voor jou. Okay. <laughs> Speciaal cadeau voor jou. Zegt Sofjan, de, de chauffeur het ziekenhuis waar de dozen met medicamenten moeten worden afgeleverd. En nu, what's gonna happen? gebeuren? Uh, much for? Tripoli, because you? Uh, yeah, yeah, yeah. Now you for go fighting, friend. Yeah, uh, Tripoli, uh, because uh, the fight attack for uh, Tripoli now, now, yeah. now. Okay. As we speak. Yeah, yeah. And where's your gun? You have no gun? No, uh, no, no. Okay, and, uh, my friend. Uh, het is een beetje een plotselinge wending, want ze zouden hier in Zavia gaan overnachten, maar ze hebben de smaak te pakken gekregen, denk ik, onderweg, van al die juichende rebellen die samen scholden om naar Tripoli te rijden. De heren met wie ik op stap ben geweest nemen afscheid van mij hier voor de deur van het ziekenhuis en gaan verder rijden naar Tripoli, krijgen wapens daar om de stad te helpen bevrijden. Be very careful. Ja, yeah, be careful. Don't die. Uh, no, no problem, no problem. Yeah. No problem. Because uh, in fighting here for my country... My now, my country. Hoe oud ben je? 35. 35, oké. Okay. Ja. Yeah. Nou, ik wens hem veel succes. <laughs> Thank you. Thank you. Oh, you're welcome. come. Yeah, ja, let's get the stuff. Um, en hij zeg: ben je niet bang om dood te gaan? Op het laatste moment misschien wel, in die laatste gevechten. Maar ja, dan krijg ik het antwoord dat ik vaak hoor: dat dit is wat ik moet doen. En het komt wel goed. En dan gaat hij met een glimlach op zijn gezicht. Ja, Gerbert van der Aard wordt wel hectisch. Nou, twee schermen en ook <laughs> nog een radioreportage volgen. Heb je nog kanttekeningen bij het laatste nieuws? Um, nee, nee, niet. niet uh, ja, dat er ineens wel heel veel zoons uh, ge ge gearresteerd ja. arresteerd worden. Dus ik ben ook inderdaad ook benieuwd hoe, hoe dat dan in zijn werk uh, gaat. Omdat de, de, de, de rebellen dan uh, blijkbaar... Uh, uh, weten waar, die, waar, die, waar ze zaten of dat het op een andere manier uh, is, is gegaan? En, en hoe het inderdaad dan is met de rest van de, van de familie? Ja. Over die zoons wil ik graag even Bertus Hendricks horen. Goedenavond, je bent er nog steeds? Ja. Goed. De, die, die, de positie van die zoons, wat weet je daarvan? Nou ja, de, de belangrijkste man was dus sefa islam althans politiek gesproken... want het was uh, de man die paradeerde voor lange tijd als de hervormer... die het regime moest redden... maar die bij de eerste uh, tekenen van de opstand... dus zich heeft ontmaskerd als net zo'n schurk eigenlijk als uh, zijn vader. Uh, en uh, maar militair gesproken waren Muatassim uh, en Gamis... Uh, die waren belangrijker... want Gamis uh, was de uh, leider van de rug, de 32e brigade... en Muatassim had ook... een, uh, een een, een brigade Nationale Veiligheid. En dan hebben we nog, uh, als ik moet hem nu even uit mijn hoofd hoor. Uh, nou, Mohammed die oudste, die was van het Olympisch Comité... die is inmiddels ook gearresteerd. Dan had je nog Saadi, de, de voetballer. En uh, de, de hoofd van een van de, van de clubs in, uh, in, uh, in Libië... waar uh, een, een aantal jaren geleden een schietpartij ontstond... tussen aanhangers uh, van, uh, van zijn club en aanhangers van de, van de tegenpartij. En dat leidde toen tot een anti kadhafi demonstratie over zijn hoofd heen. En onze uh, beruchte Hannibal, die uh, in, in Zwitserland de boel op stelt heeft gezet. En toen werd uh, door de politie werd gearresteerd. En vervolgens ontstond er een diplomatieke crisis tussen Zwitserland en, en, en Libië. Uh, maar goed, de, de, we weten, uh, de berichten die we gehad hebben... dat Mohammed en Sefer Islam zijn in het geval, in handen van de rebellen. Ik heb ook een bericht gezien dat Saadi, de, de voetballiefhebber zal ik maar zeggen... dat hij ook in handen van de rebellen zou zijn... hoe het met Muatassim en Hamis is. Van de twee voornaamste militaire uh, leiders. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. En van Hannibal heb ik ook geen idee. Mohammed Katal, uh, wat weet u van die zonen van uh, Gaddafi? Hamid, ja. de militaire, volgens een vrij zeker bericht. Een week geleden dat hij gedood is door een van de aanvallen van de NAVO. Een Zlitten. Vrij zeker. Niet 100%, maar voor 90%. al mutisum Niemand weet. Hij is ook een militair, een militaire figuur. Uh, maar tot op dit moment niemand weet waar hij zit. Nee, bij die zonen waren dus een machtige kring om Gaddafi heen. Ja. Kijk, Gaddafi heeft uh, had helaas, of heeft helaas veel uh, zonen. En uh, die heeft ze echt uh, gebruikt als, als uh, middel om, om de macht in, uh, in zijn hand uh, te bewaren, 42 jaar. We moeten niet vergeten zijn dochter, enige dochter, Aisha. Uh, uh, ja, uh, ja, ja de, de strijders hebben haar, haar huis in Tripoli, haar paleis eigenlijk in Tripoli, uh, binnengevallen. En ze hebben daar veel wapens getroffen. Hè? Uh, waar ze uh, zit, weten we niet, maar hoogstwaarschijnlijk uh, bij haar moeder. Ergens in Libië of in het buitenland. Hmm. Het laatste nieuws zien we net, uh, Gerbert van der Aert, dat de opstandelingen hun, hun troepen nu op één kilometer van het Groene Plein uh, zouden zijn. Uh, wat zegt dat? Uh, nou ja, wat zegt, nou, ja, dat zegt, dat, dat ze er, bij, er bijna zijn. Hè? Dan, dan zijn ze al in dat... Uh... Uh, in dat, in dat uh, gedeelte van Tripoli. Het, het oude koloniale, Itali ja, door de Italianen gebouwde gedeelte van de stad. Waar, waar inderdaad de straten wat smaller uh, worden. Maar dan zouden ze ook al uh, Bab Azizia moeten zijn gepasseerd. Dus waar Gaddafi... Uh, dat is die compound, heet ja, die zo? Ja. Wat betekent de, dan Bab Azizia? Uh, Poort uh, Azizia is een stadje. Uh, 20, 30 kilometer ten zuid... Westen van Tripoli. Dus ja, vroeger was dat een soort oude, oude stadspoort. Ja. En... Uh... Uh, maar die, die zouden ze dan gepasseerd moeten zijn. Dus dat is dan weer vreemd. Dat, uh, dat ze daar niet uh, even, even gestopt stoppen. zijn om, ja. om zaken ja, <laughs> op dus, orde <laughs> te stellen. Hoe ziet die uh, compound eruit eigenlijk? Zwaar uh, om muur? Ja, ik, ik, uh, ik, ik ben wel, wel eens geprobeerd om daar, om daar op, op te komen. Maar dat, ja, dat, dat, dat, ik, ik kwam niet verder dan een aantal uh, hoge muur staat, staat er omheen. En dan via Google Earth kon je dan wel zien wat er op die compound uh, was. Maar het, het was vrij open... En, er was dus één gebombardeerd uh, uh, paleis, wat ooit door Reagan is uh, gebombardeerd. Maar dat heeft Gaddafi toen ook nooit meer opnieuw laten opbouwen. En. Uh, uh, dus dat was een soort monument ter, ter nagedachtenis aan de, de smerige neocoloniale imperialistische grootmacht Amerika en zijn verderfelijke president Reagan en diens opvolgers. Uh, en, en verder stond daar een tent waar uh, Gaddafi pronkte graag met zijn eenvoudige Bedouine afkomst. Ja, ja, ja. En uh, dus inderdaad als er buitenlands bezoek kwam dan moesten die altijd ontvangen worden in die tent. Dat was uh, ja, een soort folklore. Uh, ja. Ja. Mohamed Katal, u hebt contact uh, met, de, met de overgangsraad. Tot nu toe is alle energie natuurlijk gericht op het uh, verjagen van Gaddafi. Maar denkt u ook dat ze klaarstaan om uh, het bewind over te nemen? Ik denk van wel. Uh, de bedoeling is ook dat uh, Tripoli als hoofdstad blijft... en Tripoli uh, wordt... Geheerst door uh, eigen volkje. Uh, om allerlei. Wat bedoelt u? Uh, dus uh, de mensen van Tripoli. De, de, want elke stad in Libië heeft uh, eigen. Raden. We hebben de overga Nationale Overgangsraad. We hebben stedelijke raden. Dus de oh, bedoeling ja. dat. Ja, de, de, de Tripoli wordt geheerst door uh, de Tripoliaanse Raad, zeg maar. Om allerlei gevoeligheden en irritaties tussen mensen uit Oosten, Westen, et cetera, nou, uh, te voorkomen. Ja, dus uh, Tripoli wordt uh, geheerst door de Tripolianen. Dat is in de eerste instantie binnen acht maanden... volgens de belofte van de overgangsraad en de hoofd daarvan, de heer Abdul Jalil... worden transparante en democratische verkiezingen georganiseerd. Dat hopen we. Ja, maar er staat dus geen alternatieve nationale regering klaar. Dat zijn allemaal stedelijke comités. Ja, daar is het volgens de overgangsraad te vroeg voor in deze fase. Ze hebben een soort ook tijdelijke grondwet... Opgesteld. Uh, en uh, de, regeer, de hele regering blijft tot het moment van uh, de uitslag van de verkiezingen gewoon tijdelijk. Dus uh, overgangs, uh, zelfs het kabinet blijft tijdelijk. Ja. Dat is we, de bedoeling. We zien inmiddels op CNN dat in de laatste 12 uur 1300 mensen gedood zouden zijn. Dat meldt het, uh, meld het regime. Maar Gerber van der A, wat denk je over dit laatste verhaal van uh, Mohamed Katal? Staat dus niet, het is niet echt een nationale beweging kennelijk, die overgangsraad. Maar, maar die overgangsraad ze, zei wel dat ze in nauw contact stonden met uh, mensen in, in het, in het uh, westen. Allee, alleen ze konden die namen natuurlijk niet bekendmaken, omdat ja, <lacht> dan en... volgden er volgde re, re, repercussies. Maar ja, kijk, de afgelopen maanden was het natuurlijk wel heel moeilijk om contact uh, te houden met uh, met het westen ja, omdat het ja. ja, internet uh, was uh, afgesloten sinds ja, vanmiddag was dat ineens weer in de lucht na een maand of uh, zes uh, telefoneren uh, was gevaarlijk omdat dat uh, werd uh, werd afgeluisterd Um, ja, dus die, die contacten zullen niet heel soepel... Ze kunnen uh, ook binnen het land waarschijnlijk slecht contact ophouden... om een, opbouwen om een overgangsraad voor het hele land op te ja, bouwen. En nu wel natuurlijk. Op het moment ja. dat Gaddafi dat daar geen, en, en zijn mensen... dat daar geen angst meer of geen gevaar meer van te verwachten valt. Ja, dan, dan, dan kan, nu, kan nu pas echt serieus da, daarmee een begin worden gemaakt. Maar je hebt natuurlijk de afgelopen maanden wel gezien dat een aantal ministers en vertrouwelingen van Gaddafi... die zijn overgelopen uit het westen. Dus Moussa Koussa bijvoorbeeld... Uh... Uh, en, een oud minister, en de oud-minister en de olieminister, Shokri Ghanem... Um, ja, die, die hebben zich ook niet direct bij die rebellenraad aangesloten. En dat is mij inderdaad niet helemaal duidelijk geworden waarom niet. Omdat zij bang waren dat hun familie da dan inderdaad uh, aangepakt zou worden. Want een gedeelte van die familie was achtergebleven. Of, of dat zij inderdaad niet zoveel vertrouwen hebben in die, uh, in die raad. Ja. Maar misschien kan uh, meneer... Uh, Gatal, uh, daar daar komen we nog vertellen. op, maar ik wou eerst kokolijn, want die wil uh, uh, te bed. Hè? <lacht> toch? <lacht> nou, ik trek mij terug om morgen weer vroeg paraat te zijn. Ja. Precies, dat nou, is het anders geformuleerd. Maar ik wou toch nog één <lacht> ding vragen. Die afgelopen vijf maanden, daar begonnen we straks over, ongeveer een uur geleden. Ja. Welke indruk heb je daar nou van gekregen van, van de effectiviteit... Van die, van de, en de eenheid, de eensgezindheid van die, van die opstandelingen? Nou, we hebben de afgelopen tijd, uh, ja, kan met meer doen dan een indruk... want we weten gewoon de afgelopen tijd dat de NAVO uh, echt gezegd heeft... echt zich zorgen gemaakt heeft over de eenheid. Het gebrek aan eenheid tussen West en Oost. Dat is dan misschien wel een beetje zwart-wit uitgedrukt. Uh, maar we hebben ons uh, een beetje verkeken op het feit... dat we dachten dat de overwinning uh, uit het Oosten zou komen. Dat is niet gebeurd. Uiteindelijk de beslissende stoot is uit het Westen uh, gekomen. Ook uit het Zuiden. De NAVO heeft geholpen... Uh, en heeft uh, achter de schermen toch, denk ik... een veel grotere regierrol op zich genomen dan wij dachten. Twee weken geleden was er beslist pessimisme... omdat er toen werd gezegd, uh, we zijn door onze doelen heen... we zijn eigenlijk klaar met onze taak en er gebeurt maar niks. Dus dat suggereerde dat de rol van de NAVO op dat moment... Uh, heel marginaal was, weinig meer kon doen. Ik heb toch steeds het gevoel dat achter de schermen... een veel grotere rol door de NAVO gespeeld is. Groter dan we misschien willen geloven. En ook groter dan die mag zijn op grond van Resolutie 1973. Het is absoluut duidelijk dat het meer is geweest... dan het beschermen van de burgerbevolking. Het is nu bijna openlijk het steunen van de rebellen geweest. Dus het partij kiezen in de burgeroorlog. Ik denk dat op de grond de coördinatie die er toch ontegenzeggelijk de laatste week is geweest... Uh, dat, dat daarbij uh, buitenlandse troepen een rol hebben gespeeld. Ik druk het maar mild uit, misschien special Forces van de NAVO zelf. Want ik geloof niet dat uh, ze dit helemaal op eigen kracht... Uh, uh, zo gecoördineerd tot, tot nu in het centrum van Libië hebben kunnen volbrengen. Nee. Nog, Mohammed Katal, uh, als ik het zo hoor... Ja, zou je kunnen zeggen, cynisch niet... De opstandelingen, maar de NAVO heeft van Gaddafi gewonnen. Ja, ook. Ja. Deels. Deels. Deels. Ja, we kunnen niet ontkennen dat, uh, dat wij als uh, uh, strijders, als Libische volk. dat voor vrijheid uh, strijdt. zonder onze vrienden en de bondgenoten van NAVO uh, kunnen we, zouden we het niet, niet overwinnen hoor. Want uh, het machtsverschil is erg groot. En uh, ja. Van de kant van de NAVO. De NAVO heeft het, heeft het offer uh, gewonnen. Uh, je, je, als je hulp nodig hebt, maakt niet uit van welke kant het komt. Dus uh, ik vind het niet erg als, als men zegt. Uh, de, de, de vrijheidsstrijders, de Libiërs, hebben gewonnen. maar ook de NAVO. Want Gaddafi heeft de hele wereld. en zeker de westerse landen. lastig gevallen hoor. de afgelopen decennia. Correspondent Thomas Erbring is vlakbij het centrum in Tripoli. vlak voor 12 uur. Dat is uh, 20 minuten geleden, spraken we hem. Ondertussen had hij ook nog tijd om even te kijken... naar een oproep van Gaddafi op de nationale televisie. Momar Gaddafi is hier net uh, op tv verschenen. Tenminste niet zelf, maar met een uh, geluidsband, een toespraak. En hij heeft gezegd, mensen van Libië, help mij alsjeblieft. Iets wat uh, tot luid gelach leidde hier tot de mensen die hier uh, bij mij staan. Ik ben nu vijf kilometer van het centrum verwijderd. En uh, ik sprak met een jonge student, uh, Macron heette die. En die zei me van, uh, dit, is, dit is gewoon belachelijk. Hij vraagt, uh, hij vraagt om onze hulp, maar wij willen alleen maar dat hij, dat hij verdwijnt. Ja, de opmars gaat voort. Uh, nogmaals, wij stappen hier nu weer in de auto. Uh, op weg naar het Groene Plein, waar, we dus, uh, ja, waar dus mensen zouden staan... Adel Gobar is een Libiëer die in Nederland werkt. Hij steunt de opstandelingen en verheugt zich op democratie in zijn land. 42 jaar lang heeft hij naar dit moment uitgekeken. We will smell the freedom. We will smell uh, uh, the democratic. We looking forward. This is 42 years. Uh, now everybody is happy and uh, you know. Uh, we hebben nu een nieuwe Libië voor de toekomst, een nieuw beeld voor Libië, niet wat Gaddafi heeft gedaan voor ons en voor Libië voor de laatste 42 jaar. Het is nog even spannend voor Gobar. Zijn familie woont in Tripoli, vlak bij het gebouw van de Libische staatstelevisie. Opstandelingen probeerden dat gebouw in te nemen. Daarbij raakten kogels ook het ouderlijk huis van Adel Gobar. My family we live just opposite to uh, to the Libyan TV station. Uh, there was a lot of fires and uh, terrorist shooting because the robbers tried to occupy the TV station, which is just across the road from my house. They tried, but several times they wasn't successful. Uh, the robbers, but uh, accidentally, they shot to my house. So my family, at 5.30, we managed to uh, uh, to evacuate them. Gelukkig kon de familie op tijd wegkomen naar een veiligere plek. Gobar blijft vannacht het nieuws volgen op televisie. Via Skype houdt hij contact met zijn familie, want via de telefoon zijn ze moeilijk te bereiken. Tonight I'm just gewoon um, off and on with Skype with my family. I called them and says yeah you know maybe it's very hard to talk to uh, a through the telephone here. It's very difficult to get the line in. Talking to friends around Tripoli also. En watching the news through Facebooks and Al Jazeera and other our Libyan channel in Qatar. En hopelijk is het nu dan echt tijd voor hem om feest te vieren. Twee feestjes eigenlijk het eind van de Ramadan en het eind van het regime van Gaddafi. So hopelijk So we are about the end of uh, the holy month of Ramadan, inshallah. So we celebrating the feast. So this year we're going to have two feasts, two celebration. The end of Ramadan, which is the normal Eid. En ook de celebratie van onze vrijheid na 42 jaar. Ja, interessante vraag natuurlijk. Het eind van Gaddafi. Maar wat moet er dan met uh, Gaddafi gebeuren? Er is sprake van internationaal strafhof, tribunaal, wat dan ook. Is daar enig idee over, Bertus Hendricks? Uh, nou ja, aanvankelijk uh, was natuurlijk het idee van, van het strafhof en, uh, en toen is er een tijd sprake van geweest, misschien kunnen we hem een andere uh, uitweg bieden dat hij naar een land kan gaan die geen uh, verbinding heeft of het, het strafhof niet erkent om op zo'n manier verder bloedvergieten uh, te voorkomen. Um, maar ik denk dat nu de krachtsverhoudingen zo veranderd zijn en dat men wel degelijk zal proberen om hem te berechten, tenzij het hem lukt om alsnog weg te komen. En in dit verband is misschien wel een bericht op El Jazeera, wat ik nu zie onder in, in, in beeld interessant, zij melden dat er twee Zuid-Afrikaanse vliegtuigen gestationeerd staan op het vliegveld van, van Tripoli en Zuid-Afrika is vaak genoemd als een van de mogelijke landen waar Gaddafi naar Toe zou kunnen vluchten als het de grond hem te heet onder de voeten wordt. Of dat nu nog kan, of de rebellen inmiddels ook in staat zijn om vliegtuigbewegingen op het vliegveld te controleren, dat kan ik niet beoordelen, maar het lijkt mij dat hij dus nu. Uh, uh, zoals het er nu naar uitziet, uh, of berecht zal worden. of op het laatste moment uh, gaat vluchten. als die al niet uh, weg is. Want er zijn ook uh, geruchten dat die toespraken. dat hij weliswaar via de televisie. en de telefoon uh, tot het volk komen. maar dat hij niet uh, vanuit Baap Azizia. of een ander commandocentrum in Tripoli zit. Maar dat is allemaal niet uh, te beoordelen. Ik denk dat het voor zijn. Uh, van zijn lot. Uh, nog iets zal uitmaken. of inderdaad vliegtuigen hem nog ergens anders kunnen brengen anders dan denk ik dat hem het internationale strafhof wacht of anders gewoon een berichting in eigen land. Nou ja, wij zien hier ook dat bericht van die Zuid-Afrikaanse vliegtuigen. Wat is in zijn hemelsnaam de Zuid-Afrikaanse connectie van Gaddafi? Nou, ja, Zuid-Afrika uh, heeft een, een belangrijke rol gespeeld uh, in, in proberen een politieke oplossing te vinden voor het conflict. En die, die oplossingen zijn telkens afgewezen door de rebellen, omdat die uh, Gaddafi een veel te grote rol nog uh, lieten. Uh, en uh, Gaddafi uh, is een enorm actief geweest in de Afrikaanse Unie, uh, waar Zuid-Afrika natuurlijk ook een uh, belangrijk uh, lid van is. En uh, ja, ik denk Zuid-Afrika ...is niet erg blij geweest met het feit dat hun voorstellen die namens de Afrikaanse Unie werden gedaan... ...dat die voortdurend werden afgewezen, ook door de westerse mogelijkheden. Dus misschien dat men nog wel bereid is als, tegen, of als blijk van irritatie over die behandeling van hun diplomatiek offensief... ...om Gaddafi nog een uitweg te bieden en politiek asiel... Nee, het is speculatie, maar eh, wat, wat, wat doen die, die vliegtuigen daar, vraag je dan af. Ja, en hoe komen die daar? Heb je enige idee, het van de raad? Nou ja, kijk, Mandela was altijd wel een, een, een soort idool voor, voor Gaddafi. Hij, hij, hij droeg ook wel eens van die overhemden, maar ja. dan uh, waar had hij allemaal afbeeldingen. overhemden. Ja, afbeeldingen van zijn, van zijn helden. En daar hoorde dan Che Guevara hoorde daarbij en Castro... Er uh, kwa kwamen kruma. Uh, Nehru, maar Mandela stond daar ook bij. En, uh, Ma Mandela heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de Lockerbie, uh, de oplossing van de Lockerbie-uitlevering uh, ja. uh, uh, ja. van, die, van die twee Libische verdachten. In de verdachten. sfeer van bemiddeling bedoel je? Ja, ja. Ja, ja. ja, hij heeft toen inderdaad uh, gezorgd dat de sancties. Nou ja, dat is een heel ander verhaal. Maar ja, toen goed. stond uh, Libië, Lib Lib had toen ook een groot probleem met het, uh, met het Westen. En de hele internationale gemeenschap, trouwens. Maar ja, nu, nu, nu zou je eerder verwachten dat hij naar uh, Venezuela zou vertrekken. Ch Chavez is een. Uh, ja, dat gerucht ging al aan het begin van de opstand dat hij daarheen ja, was. Uh, toen jij hier zat, toen, dat <laughs> dat was, uh, het maanden geleden. <laughs> het maar ja, ik, ik denk nog steeds niet dat hij gaat vluchten. Maar uh, als hij ergens heen moet, lijkt me dat logischer dan ja, zuid ja. ja Zuma heeft inderdaad wel uh, natuurlijk die uh, ja, proberen te bemiddelen ja. wat niet gelukt is. Mohammed Katal, wat moet er volgens u met uh, Gaddafi gebeuren... als hij nu uh, aan het eind van zijn regime belandt? Ik hoop dat hij levend gebakt wordt, eerlijk gezegd. Dus hem levend leven Dat in pakken. de eerste plaats. Ja, eerste pla dat, uh, dat is het beste. En blijft levend nog honderd jaar. Zodat hij uh, de ondergang van zijn, uh, van zijn valse dromen zelf uh, ziet. Ja. Dat is uh, de beste manier. Maar om, ziet u iets in de internationaal strafhof of tribunaal? Ja. Of wat? Moet ja, hij in Den Haag verschijnen? Uh, ik hoop uh, eerst in, eerste instantie in Libië dat hij uh, berecht wordt. Ja? En, ja, in Libië eerst. En uh, als we daarmee klaar zijn, mag hij van mij naar, uh, gezellig naar Den Haag hier. Juist. Ja. Ik heb hier naast me zitten Kees Groot. Die uh, heeft het laatste nieuws over uh, Libië op een rijtje. Kees. Ja, de opstandelingen zijn vlak voor het Groene Plein in Tripoli... mogelijk gestuurd op strijders van Gaddafi... De rebellen waren vlakbij het plein in het hart van de stad toen er plotseling werd geschoten. Dat meldt een uh, verslaggever van Sky News die bij de opstandelingen is. Het is onduidelijk of er gericht op ze werd geschoten. Mogelijk uh, zijn ze doelwit van enkele sluipschutters op daken van gebouwen. Maar het is ook niet uitgesloten dat het vreugdeschoten waren. In ieder geval de opstandelingen hebben zich een paar honderd meter teruggetrokken. Maar ze staan nog wel steeds op een kilometer afstand van het Groene Plein. Uh, daar zijn veel inwoners van de hoofdstad de straat op gegaan met vlaggen van de oppositie. En ze verscheuren ook posters van uh, Gaddafi. Uh, het regime van Gaddafi is bereid om te onderhandelen en vraagt de opstandelingen de gevechten nu te staken. De kolonel zou rechtstreeks willen spreken met het hoofd van de Libische overgangsraad, die de opstandelingen vertegenwoordigt. Maar die zegt dat de strijd alleen wordt gestaakt als Gaddafi zich nu overgeeft. Maar in een audioboodschap op de staatstelevisie roept Gaddafi bevriende stammen juist op om op te trekken naar Tripoli. Hij zegt dat hij niet zal vertrekken. Um, en twee zoons van Gaddafi zijn gepakt. Het hoofd van de Libische overgangsraad heeft beloofd... dat de zonen volgens de internationale richtlijnen zullen worden behandeld... zodat ze kunnen worden berecht. Want tegen een van die zonen is een arrestatiebevel uitgevaardigd... door het internationaal strafhof in Den Haag. En de meeste internationale leiders die roepen Gaddafi op... om verder bloedvergieten te voorkomen. Hij zou de handdoek nu in de ring moeten gooien. Tot zover de laatste ontwikkelingen. Ja, mag ik het even zien? Want in het begin hebben we ook nog wel commentaar over... Het is om, mogelijk zijn ze doelwit van enkele sluipschutters. De opstandelingen hebben zich een paar honderd meter teruggetrokken... maar staan op een kilometer afstand van het Groene Plein. Er wordt dus nog wel hevig gevochten, ja, mm -hmm. van A, als je dat zo hoort. Nou ja, ja, maar ik, ik was dus ook heel verbaasd dat, dat, dat, dat het allemaal zo snel uh, gaat... en dat het naar Tripoli zonder slag of stoot uh, valt... Um, en, die, en je ziet dat eigenlijk voortdurend de afgelopen maanden. Ik de Brega, dat is de belangrijkste olieterminal van Libië. Dat is volgens mij de afgelopen zes maanden al twintig keer uh, van uh, uh, gevallen. En daarna weer terugveroverd. En toen weer gevallen en toen weer terugveroverd. Dus ja, ik, ik kan me ook voorstellen, wat, ja, wat ik net ook al, al, al eerder zei, dat, dat zoiets nu ook gebeurt, gebeurt in Tripoli. Dat. dat dat de Gaddafi-troepen de, de rebellen en hun aanhangers laten oprukken en dan op een gegeven moment ineens terug, terugslaan ja. uh, met die scoot bijvoorbeeld. Maar, ja, Bert Hendrik ja. zonder slag of stoot, gaat het blijkbaar toch niet. Um. Ja, haarden van, van verzet zijn, dat hebben we de hele tijd uh, gezien. Uh, van mensen die hun uh, huid duur uh, zullen verkopen. Dus uh, ja, dat, dat het meteen uh, he helemaal uh, zonder bloedvergieten gaat... Uh, dat is in het licht van de ervaringen die we de afgelopen maanden hebben gehad... ook niet uh, te verwachten. Nee. Dus de NAVO moet daar nog aanwezig blijven? Of een VN Vredesmacht? Of wat denk je? Ja, kijk, uh, dat kan natuurlijk alleen met instemming uh, straks van de, de, de autoriteiten uh, van de overgangsraad... He, dat, uh, daar, daar zal een aparte resolutie uh, voor uh, moeten komen. Want dan verandert uh, de, de, de missie, die was uh, in het geheim, toch al een beetje Frans, zoals Cocolin uh, al heeft uh, uiteengezet. Uh, maar goed, als het dan uh, eenmaal het regime weg is en Gaddafi weg is, ja, dan zal er denk ik een. Uh, als, men daar, als men dat wil, hè, dat is nog, uh, no, nog onduidelijk, maar de, dan zal daar een, uh, een, een nieuwe resolutie. Of, uh, of het moet zijn dat een Europese initiatief. Komt, want Europa is natuurlijk de eerste betrokkenen. En met name Frankrijk en, uh, en Groot-Brittannië die zich uh, uh, voorop hebben gesteld uh, politiek gesproken. En ik denk dat dan ook Duitsland, die zich afhankelijk afzijdig heeft gehouden, dan ook wel zou willen meedoen. Dat zal denk ik niet het grootste probleem zijn. Maar het zal eerst afhangen van de vraag of de Overgangsraad, uh, als die eenmaal formeel uh, de macht heeft, zichzelf in staat acht om uh, orde en, en rust en overgang naar een uh, verkiezingsperiode. Uh, om of ze dat kunnen garanderen. Ja, dat zeg je met veel uh, slagen om daarom. Wat ja. denk jij daarvan? Uh, nou ja, uh, ik. Gezien de, de, de performance tot nu toe uh, van die overgangsraad... met uitzondering een beetje van, de, van de laatste weken... Uh, waar het uh, steeds georganiseerder en gecoördineerder uh, leek... maar daarvoor uh, was er al een reden tot zorg... over uh, hoe, uh, hoe, hoe, hoe klaar ze waren voor de job uh, om dat te doen. Uh, en uh, ja, we zullen moeten zien of ze de problemen uh, nu definitief uh, hebben opgelost. Maar zoals ik nu heel heb gezegd... Ik denk... Ik heb eruit van moeten gaan dat er een uh, periode komt van instabiliteit. Met, ja, uh, er zijn een aantal politieke en uh, andere gevaren die daarmee gepaard gaan. Maar ja, dat is meestal eigen aan revoluties. Hetzelfde is het een, uh, een, een keurig uh, geregeld uh, uh, dinnerparty. Ja. Volkenrechtdeskundige Willem van Genuchten nu. Universiteit van Tilburg. Goedenavond. Goedenavond. Over de vraag wat nu verder met Gaddafi. En dan valt al gauw de naam uh, Den Haag, internationaal strafhof. Hoe ligt het volgens u? Ja, u weet dat de VN-veiligheidsraad een de resolutie heeft aangenomen. die erin voorziet dat hij zou moeten worden gearresteerd. De Vraag 1 zal zijn of hij gearresteerd gaat worden. Uh, hoe de strijd precies gaat verlopen, ik heb niet kunnen meeluisteren, zoals u begrijpt. Nee. Hoe de strijd precies gaat lopen, weten we nog niet. Laten we zeggen dat hij levend in handen valt van de opstandelingen dan zullen zij weten dat het arrestatiebevel... wat er effectief nog niet ligt, maar er wordt naar hem gezocht... dat dat er is of snel gaat komen. En dan zou hij dus moeten worden gearresteerd... en naar Den Haag moeten worden overgebracht. Ja, maar Mohammed Katal zei zo net... we willen hem eigenlijk liever eerst in Libië berechten. Oh, maar dat is ook prima. Uh, Den Haag, het internationale strafhof, is wat heet complementair. Dus als men nationaal wil berechten... ...dan gaat het altijd voor. Uh, dan wordt wel altijd gekeken of dat ook een serieus proces gaat zijn. Dat wil zeggen of hij dan ook een eerlijke kans krijgt om zijn zegje te doen... ...en dat de zaak van twee kanten wordt belicht enzovoort. Maar als dat gaat gebeuren, dan heeft dat voorrang en heeft het eigenlijk ook wel, ook wel de voorkeur. Dat heet dus de complementariteit van het strafhof. En in het algemeen is het zo dat men dat ook het liefste ziet. En het strafhof komt dus eigenlijk pas in beeld als het nationaal niet werkt... Maar als het nationaal wel werkt, dan uh, komt er niks van Den Haag terecht. Ja, het strafhof heeft twee woorden daarvoor. Uh, het nationale niveau moet able en willing zijn. Moet uh, in staat zijn en bereid zijn tot berechten. En dan mag het ook geen flauwekul zijn. Dus het moet een serieus proces zijn. Dus als de bereidheid er is om het te doen, maar uiteindelijk wordt het een showproces... dan kan er alsnog worden ingegrepen of als het toch blijkt dat het niet kan, eh, omdat eh, de ervaring gaat uitwijzen... dat de man per definitie al bij voorbaat veroordeeld is... en dus niet de verre kans krijgt, dan komt het strafhof nog in beeld. Maar in alle andere gevallen mag het inderdaad eerst nationaal. Zou het zou eigenlijk uniek zijn als het Gaddafi uiteindelijk in Den Haag... voor het internationaal strafhofverschening. Ik bedoel de, de hoogste dictator zelf niet, niet handlangers, maar ja, Charles Taylor hebben we gehad. Is het, is het heel bijzonder als dat zou gebeuren? Uh, het is absoluut bijzonder, maar het is niet uh, helemaal uniek. Bijvoorbeeld, er ligt ook een arrestatiebevel tegen de president van uh, Noord-Soedan, al-Bashir. Uh, het is natuurlijk wel zo, dat is maar een arrestatiebevel. Ja. Als de man nooit gearresteerd wordt, dan zal hij ook nooit in Den Haag verschijnen. Dus mocht het daadwerkelijk zo zijn dat uh, Gaddafi wordt gearresteerd... dan hebben we wat dat betreft wel een, uh, een president. Uh, ja. Althans voor het strafhof. Hè. We hebben uiteraard Milosevic gehad... En we hebben op een iets ander niveau karretjes gehad... maar dan spreken we over het tribunaal Voor het strafhof zou het dan wel de eerste echte leider zijn? De eerste zijn? dictator. En, uh, Precies, op dat niveau. En dat zou ook wel een belangrijke ontwikkeling zijn... voor het prestige van het, uh, van het hof, of niet? Oh, zeker wel. En uh, waar het dan uiteindelijk om gaat... is of je dan ook een zaak goed kunt doen. Hè? Uh, een zaak hebben is één ding, maar of je hem goed kunt uitvoeren... Met hoor wederhoor en alles wat daarbij hoort, is natuurlijk een hele volgende stap. Dat zou er moeten blijken. Uh, maar op zichzelf denk ik dat het strafhof niks tegen Gaddafi zou hebben. Nee. Maar ik herhaal, het zijn een beetje wijge woorden ook wel. Als het nationaal mocht werken, dan heeft dat voorrang. En dat heeft ook wel zo zijn charmes. Als je dus alle getuigen kunt horen. in of rond Tripoli zelf. en dus niet het allemaal hoeft te doen op die grote afstand. Tripoli-Scheveningen, Tripoli-Den Haag dan heeft dat ook zijn uh, voorkeur. In het algemeen geldt dat wel gerechtigheid plegen dicht... bij de plek waar uiteindelijk ook de wandaden zijn gepleegd. Ja. Mohammed Katal, Dan nou hoort u het dus van, van een deskundige. Bent u tevreden met dit antwoord? Ja, dit zeker, perspectief? Zeker. Ja, ja, zeker. Het lijkt me eerlijk en uh, opluchtig dat de kaddafi eerst in Libië berecht wordt... en daarna uh, in Den Haag voor zijn slechte uh, daden. Dat, dat vind ik uh, het normale einde voor zo'n uh, figuur. Oké, okay. dank uh, Willem van Genuchten. Voor een, een nieuw uh, update van wat er aan de hand is. Uh, Muammar Gaddafi heeft vanavond letterlijk van zich laten horen. De Staatstv in Libië zond het uit en ook al Jazeera. Dit is heel erg gevaarlijk, zei hij, als Tripoli in brand vliegt. Zoals Bagdad in Irak. This is something very dangerous. If Tripoli was to burn, like Baghdad did, why, why why would you allow for this to happen? How can you let Tripoli, which was beautiful and safe, how can you allow for it to be a place of destruction and uh, be satellite? Dit moet niet gebeuren. Gaddafi roept de bevolking op te voorkomen dat de stad in handen komt van de opstandelingen. Dit mag niet gebeuren, zegt hij. Gaddafi waarschuwt de bevolking dat het Westen hen niet zal beschermen. Het prachtige Tripoli zal worden vernietigd. The Westen zal je niet beschermen. How can you allow for Tripoli to be burnt? These buildings, these towers that we built with our own sweats, how can you allow for them to be destroyed? Beautiful Tripoli, they will turn it tomorrow into a destroyed city. They want to destroy it from the bottom up. The imams of the mosques, you must lead the people. You must leave now and march. Those who understand the religion properly, who understand Islam properly must go out and lead the people. Go out with your weapons, take your weapons, all of you. There should be no fear. Opvallend is dat Gaddafi de Imams oproept om het volk te leiden. De imams moeten het volk aansporen om de wapens op te nemen tegen het Westen. Gerbert van der A nog altijd hier in de studio. Wat was jouw indruk van Gaddafi, voor zover we hem konden horen? Nu, ja, wel grappig dat hij zegt, de imams moeten het volk leiden. Want niet lang nadat hij aan de macht kwam... heeft hij alle imams laten opsluiten die er anders over dachten dan hij. Dus hij had zo zijn eigen interpretaties van de Koran en ook de we uh, bepaalde islamitische geleerden eigenlijk alle islamitische geleerden die hadden het volgens hem bij het verkeerde eind uh, Gaddafi had zo zijn eigen interpretatie van uh, hoe de islamitische wet eruit uh, uit zou moeten zien dus, dus uh, de enige imams die getolereerd werden, werden waren de imams die hetzelfde riepen als wat Gaddafi dacht dus ja, dat is natuurlijk uh, maar dat is een beetje het hele verhaal rondom uh, om, om Gaddafi ik bedoel ik, ik, hij wordt van origine wel gedreven door een soort van oprecht rechtvaardigheidsgevoel. En ook een soort van oprechte sympathie met de... De, de armeren op deze aarde en de onderdrukte op deze aarde. Maar het zijn ja, natuurlijk volledig ontspoord in zijn drang om de wereld te verbeteren. En ook ja. totaal uh, ja. niet, niet in staat om samen te werken met. Uh, maar met doet anderen. hij nu een soort, in, een, in een soort van wanhoop als nog een, een, een <laughs> beroep op, die, op de religie? Um. Ja, maar dat, dat, dat, dat is ook een beetje te pas en, en te onpas. Hè? De, op het ene moment waarschuwt hij voor, voor het gevaar van de, de fundamentalisten... die in Benghazi uh, de dienst uitmaken uit en die achter die opstand in Benghazi uh, zouden, zouden zitten... En, en het volgende moment roept zijn zoon dat ze een, een alliantie gaan vormen met de fundamentalisten. Omdat dat de enige groep is die goed georganiseerd is in Libië. En dat de andere Libiërs alleen maar alcoholmisbruikers zijn. Die, die hun vrouwen in tekorten rokjes laten lopen en zo. Dat soort. Ja. Uh, ik, ik, ik vond het altijd tamelijk vermakelijk. Maar, uh, maar ja, dat... Ja. Wat vond je verder van hem? Hij, kon, hij klonk behoorlijk krachtig en strijdlustig. Ja, ik, ik, vond, ik vond nu, wat ik nu van hem vond... Ja, uh, ja, ja, ja, ja dit, ik vind het heel, heel moeilijk inschatten, want ik... Een paar, een paar jaar geleden had ik het idee dat hij dat een soort van. Ja hij dat, ja, dat zijn wilde jaren voorbij waren. Dat hij toch een beetje oud en wijs was geworden. En dat hij. Ja, sinds die, die VN-sancties en die, dat bombardement van de Amerikanen en de lockerbie affaire, dat hij wel, wel had ingezien dat hij, ja, als hij niet zoals Saddam Hussein wilde eindigen, dat hij dan gewoon toch vriendelijk moest zijn tegenover ja. Amerika en uh, andere westerse landen en uh, de, de VN. en... Uh, nou. Ga maar door. En uh, ja, nu eindigt hij dus toch als, uh, als Saddam Hussein. En uh, is hij weer ja, terug. Maar alleen maar omdat hij het gewoon ook heel onhandig heeft gespeeld. En well, zijn zoon heeft echt jarenlang geprobeerd. Om, om, om, om van Libië wel een soort van constitutionele democratie te maken. Ja. met een grondwet. En. De, de, de Libiërs die ik dan uh, sprak in, in, in, in Tripoli en andere, ik de, de, de meer redelijke Libiërs, die hadden wel echt een hoop gevestigd op die zoon. Maar ik heb ook altijd het idee gehad dat die zoon zijn vader niet tot, tot ja, voor reden vatbaar heeft kunnen, nee. kunnen maken. En uh, ja, dat iedereen ook wel teleurgesteld is, uh, die directe familie. We zagen nu het laatste bericht op de televisie, waar ze de omstandelingen zeggen dat ze geheel Tripoli in handen hebben, behalve... Ba Hoe noem je het ook weer? Bab al-Azizia. Ja. Ja. Meneer Mohammed Katal, dat vindt, hebt u geluisterd naar Gaddafi? Ja. ja. Vond u? Weet u ik, uh, inhoudelijk valt natuurlijk niks uh, te zeggen. Het is belachelijk en uh, uh, lachwekkend. Maar kijk, ik krijg steeds het idee dat hij uh, uh, zo zeker kan praten... dat betekent dat hij ergens veilig zit... Ik oh. weet niet of dat idee klopt, wel, maar ja, dit, dit vertelt mij zijn non-verbale communicatie. Hij zit misschien uh, buiten uh, Tripoli of zelfs buiten Libië helemaal. Want uh, alsof hij zijn aanhangers, de Libiërs, uh, zit hij de Libiërs in de maling te nemen. Hè? Ik ben nu buiten en uh, jullie, mo jullie moeten gewoon doorgaan met strijd. Uh, hij klinkt echt veilig. Dit idee krijg ik steeds. Hè? Wat bedoelt u met non-verbale communicatie? De, uh, ja, de, de, de, de, de intonatie, zeg maar, van Aha. hem. Ja, de, dat hij echt uh, ergens veilig zit. Want uh, ik weet niet of hij heeft gehoord dat uh, zijn twee, drie of meer uh, zonen opgepakt zijn. Dat uh, voor normale mensen, ik weet, ik weet niet of Kaddafi normaal is... maar voor normale mensen zorgen dat voor veel ja, onzekerheid, onstabiliteit, verdriet, uh, zorg... Maar Kadhafi klinkt helemaal veilig. Uh, wat, wat, er op, wat er op dit moment gebeurt, uh, ja, kan hem niks schelen. Hè? <laughs> dit idee ze misschien een gek idee, maar ik denk dat hij ergens erg veilig zit. De Libyër Ahmed Tmalia, die al negen jaar in Nederland woont... volgt het nieuws in Libië op de voet. Heeft dagelijks contact met zijn familie. En Gary van Pinksteren kijkt vanavond met hem mee naar de televisie. Het was een tote plaatst remember the Gaddafi regime one show. in Tripoli Ik denk het de regime is weg. Heeft u pas nog contact gehad met uw familie? Ja ja, gelukkig bijna iedere dag. Wat is het laatste wat u van ze heeft gehoord? De laatste voor het eerst, voor het eerst, dat ze zitten te jubelen, blij. Ja, ze juichen. Het gejuichen en en de schoonzus van mij, die zei... Ik was in de balkon en er kwam een in, in, in, in kogel. Gelukkig zeg je bijna misschien 20 centimeter van mijn hoofd. Het ging in de muur. Maar uh, die zitten blij, die zijn blij. Ze wisten dat het is het eind van regime Gaddafi. Vieringen nu in, in Tripoli, dat wordt nu op de televisie gezegd. Tripoli, direct, ja. wat, wat doet het u om dat te zien? Wat betekent dat voor u? Blijheid. Uh, op het laatst, we zijn vrij van, uh, van een dictator. Wilt u daar dan naartoe? Zou u daar dan bij willen zijn? Ik heb het pas gezegd aan mevrouw. Ik voel zo sorry dat ik ben niet daar ben. Ja. Ik voel gewoon sorry dat ik ben niet daar ben. Denkt u dat u binnenkort op, zoek gaat, op bezoek gaat bij uw zus in Tripoli? 100%. Uh, mijn zus en broers en familie. 100%. Zo gauw mogelijk, ik zal daar zijn. Ja. Het zou geen 2011 zijn als Libië niet uh, ook Twitter beheerste. Kees Elenbaas geeft een overzicht van uh, wat daar te vernemen is. Uh, Tripoli liberation is in full swing, wordt door velen geretweet. Ook PvdA Diederik Samson retweet dit bericht. Hij voegt eraan toe kippenvel. Maar ook hoe loopt dit af? En dan Ineke van Gent van GroenLinks noemt het nieuws vanuit Tripoli bloedstollend. The end is near voor Gaddafi, twittert VVD-Kamerlid Janine Hennis. En ook Alexander Pechtel twittert. Hij vraagt zich af of Assad ook naar de beelden van Tripoli kijkt. En dan Peter Smits twittert in een wat pessimistischer bericht... Als de stam van Gaddafi verliest, zal een andere stam als heersende macht opkomen. Vergelijk de Tutsis en de Hutus in Rwanda, zegt hij. En Maarten Edelenbos ten slotte schrijft... Het net rond Gaddafi lijkt zich te sluiten heeft wel erg lang geduurd. Hoop dat de burgers er niet te veel onder lijden. Dankjewel, Kees Helemaas. Dat klinkt, uh, hoe zal ik zeggen, meneer uh, uh, Mohamed Katal. Uh, nogal apocalyptisch. Als de stam van Gaddafi ten onder gaat... dan gaat een andere stam het land overheersen. Nou ja, Libië is een... Uh... Is een uh, burgerstaat. Hè? Wel onder dictatuur, maar een burgerstaat. Dat houdt in dat uh, mensen in, in, in, in Tripoli, bijvoorbeeld, van allerlei stammen, 80.000 stammen, worden beschouwd gezien... Uh, als trip, mensen van Tripoli. Hè? Je wordt niet uh, gezien officieel in Libië als van dit stam of die, uh, deze stam of die stam. Het is wel een burgerstaat. Uh, uh, we moeten niet vergeten dat de stam van Gaddafi, een van de allerkleinste, zwakste stammen in Libië, is. Uh, uh, dat wil ook zeggen dat uh, Li Libië is geen stamland. Niet gebaseerd op, op, uh, op, op, op stammen. Gewoon een burgerstaat. Ja, de stammen hebben in Libië natuurlijk een hele belangrijke rol. Uh, maatschappelijk, uh, op andere gebieden, maar politiek. Uh, in de zin van, ja, als je van een, uh, niet van een uh, uh, grote en machtige stam bent... heb je geen kans om aan de macht te komen. Daar is absoluut geen sprake van. Uh, kan, dat kan je wel misschien zeggen, bijvoorbeeld in Afghanistan. Als je niet van de uh, stam van Pashtun Karazai bijvoorbeeld, heb je weinig kans om aan de macht te blijven. Want in Libië, nee, helemaal niet. En uh, wat uh, men zegt, uh, dat uh, de stammen straks gaan vechten om, uh, om macht... Uh, lijkt me onzin. Het risico blijft altijd, maar lijkt me uh, onreëel dat dat uh, gaat gebeuren. Nu weer naar Tripoli direct, Thomas Erdbrink. Wat maak je mee? Ik sta hier aan de westelijke, uh, ja, de westelijke toegangsweg uh, in, in Tripoli. Uh, ongeveer vier kilometer van het centrum vandaan. En uh, nog steeds dezelfde scènes. Toeterende auto's, juichende mensen. Mensen die roepen uh, uh, Gaddafi moet weg. Vrijheid voor Libië. Um, een man met een, uh, met een geweer uh, zit, zit hier naast me. Iedereen heeft geweren hier, dus dat is niet meer zo bijzonder. Um, en... Um, ja, men, men, er kwam net een man naar maar toe, die heette Osama. heeft een lange, traditionele jurk aan. En, en hij zegt, uh, ik, uh, ik ben net van Tripoli doorgereden... en overal zijn de troepen van Gaddafi weg. Uh, sorry. Ja. Ah, ah. Ze, ja, op Al-Jazira ja. zagen we zelfs dat de rebellen claimen... dat ze de hele stad al hebben, behalve die com compound waar Gaddafi zit. Ja, de, het verhaal over die compound is dat er allemaal uh, gang op en dat die dat hij zich stad kan verplaatsen. Ik heb totaal geen idee wat daarvan waar is. Um, wat, uh, wat wel zo is, is dat, dat inderdaad mensen hier dus ook zeggen, ja de stad is uh, vrij, je kan er doorheen gaan. En uh, wat ik uh, wat ik ook al eerder heb gezegd, uh, volgens mij in de uitzending, uh, dat uh, we waren op één kruispunt. En daar werd dan, uh, daar, werd, daar was het even zenuwachtig, want de mannen van Gaddafi zouden eraan komen, dus iedereen moest weg. En uh, later zei iemand tegen ons ja, dat de rebellen dat gewoon hadden gezegd, omdat er te veel auto's op het kruispunt waren en ze graag de weg vrij wilden maken. Ja, maar proberen ze dat bastion, die, die bunker van uh, Gaddafi binnen te dringen. Ik kan me dat zo voorstellen. Nogmaals, Tripoli is een stad van 1,1 miljoen inwoners. Ik, ik, ik kan niet alles zien. Ik ben absoluut niet in de buurt van de van Gaddafi. Ik ben hier op straat en probeer langzaam richting dat, dat groene plein, dat centrale plein te komen. Zoals heel veel andere mensen. Maar tot nu toe weet ik niet wat er, wat er, wat er wat de rebellen precies er zijn. Maar wat de andere kant betreft... je ziet geen enkele sluipschutter of militair meer van de, van de kant van Gaddafi. Helemaal niks. En dat merk je ook aan, aan de journalisten. We kwamen hier allemaal binnen met, met helmen op en kogelwerende vesten aan. En ja, onderhand heeft, heeft iedereen zijn helm weer afgezet en die vesten afgedaan. Het is ook nog eens spreeklijk warm. Uh, er is geen dreiging op dit moment. En dat kan nog anders blijken. Maar ik zie niet waar die dreiging vandaan zou moeten komen. Het zijn overal rebellen en nergens aanhangers van Gaddafi. Waar zouden zou de getrouwen van Gaddafi eh, zijn gebleven dan? Nou, dat is inderdaad de grote vraag. Er zijn inderdaad heel veel mensen toch nog heel hard voor eh, hem en zijn familie gevochten de afgelopen dagen. Sterker nog, van, van, vanochtend nog, eh, tussen Zavia en Tripoli in, eh, is, is heel hard gevochten. Ik, ik, ik kwam aan bij een, bij een legerbasis eh, van de zoon eh, van Gaddafi, Kamis... Uh, waar, uh, waar, de, uh, ...waar de NAVO, denk ik, uh, verschillende uh, ja, uh, voertuigen van pro-Kaddafi-troepen had gebombardeerd. Je zag uh, die, die, die, die voertuigen links en rechts liggen, uh, lijken ernaast. Um, ik denk dat veel mensen ja, misschien toch een implosie de hoop hebben opgegeven... ...of er is nog één groot plan van Kaddafi om, om dit land met een handje naar onder te trekken. Maar zo ziet hij er niet meer uit met zijn zonen gearresteerd en, en de rebellen in de hoofdstad. Nee. Want ik zie net het beeld op CNN, het, de, de regering verklaart dat duizenden en duizenden gereed staan om Tripoli te verdedigen. Maar daar merk jij dus nul van. Nee, ja, misschien dat er nog een, een, een oud bandje op de staattelevisie staat. En er was, uh, Gaddafi is ook eerder gesproken, zo, uh, vertelde iemand. Uh, ja, dat uh, hebben uh, we net, net laten horen. ja. ja. Dus ik, uh, de, de, ja, de, de regering heeft zijn eigen, zijn eigen ideeën of er verder nog een regering over is. Ja, de regering heeft ook bekendgemaakt. Eerst zie ik hier dat er 1300 slachtoffers zouden zijn gevallen. Nu zie ik weer het aantal van 376, een enorm verschil. Maar zie jij iets van uh, slachtoffers, gewonden? Ik heb vanavond geen enkele... Of te gezien. Ik heb wel een aantal ambulances op hun. gezien gaan. Maar zoals ik al eerder zei. ik zie geen pro Ze willen vast wel ergens zijn. Het is een grote uitgestrekte stad. aan de Middellandse Zee. met voldoende uitwegen. waar mensen zich kunnen verschuilen. Maar voorlopig heb ik ze nog niet gezien. Nee, wat ga je nou doen? Ik ga nu uh, ja, uh, mijn stukjes doorsturen naar de Washington Post, uh, waar, ik, uh, waar, ik voor, waar ik ook voor werk. En dan stukken voor NFC Handelsblad, okay. waar ik al langer voor moet. En dan het... uh, weer door naar het Goede Plein. Ja, zegt dat gerucht dat er vliegtuigen klaar zouden staan dat Gaddafi wil vluchten? Nee. Doet dat daar ook de ronde? Wat een herrie ja, ineens. Dat doen we is nu eigenlijk al, al weken de, weken de ronde. En uh, wat, wat wat interessant is, dat helemaal met uh, door, uh, ja die die, die praten daar wel over, maar uh, ze willen heel graag dat Gaddafi hier blijft, omdat ze Gaddafi heel graag willen berichten. Ik denk dat wat wat belangrijk is dat gezegd moet worden is dat uh, wat het heeft hier is dat het is echt een opstand is. Die, uh, zover ik het kan zien, heel breed wordt gedragen. Van, uh, van de Wijnlijke Bergen tot aan Benghazi in het oosten. Iedereen vindt uh, dingen waar We willen beter contact met de buitenwereld. Uh, wij, wij, wij, wij zijn bereid om te sterven voor een beter leven. En um, um, ik ook dat Gaddafi daarvoor een soort afsluitend hoofdstuk gaat worden. Nou, dat hij hier de doodstraf gaat krijgen. Bij welke rechtszaak dan ook, dat mag wel duidelijk zijn. Maar zou hij gevlucht zijn of zou hij. Ik dan zal dat een een en blijven voor mensen. Oké, okay. dank Thomas Erdbrink, sterkte daar verder en een, een, een mooie nacht. Uh, Gerbert van der A. Denk je dat die Gaddafi überhaupt uit die compound weg kan komen? Ja, nee, nee, wat, uh, to, wat Thomas zei inderdaad. Die geruchten gingen altijd over onder, ondergronds gangenstelsel en bunkers. En dat hij via die gangen met, in, in verschillende delen van de stad uh, kon komen. En uh, ja, dat, dat soort bunkers uh, zijn er inderdaad. Ik geloof dat de Nederlandse BAM die heeft nog zo'n bunker gebouwd in, uh, in, oh, Bre ja? in Brega. Ja, de, de, de, een van de mannen die, die dat heeft gebouwd... die heeft mij dat persoonlijk uh, verteld. Met uh, gouden kranen, vertelde hij ook. Dus ja, dat soort bunkers uh, in, in Albeida is volgens mij... Jan Eikelboom heeft ook zo'n uh, bunker bezocht. Ja, dus die zijn, zijn overal. En hij heeft zich natuurlijk al dertig uh, ja, jaar lang voorbereid op, ja. op iets dergelijks. Dus uh, hij is niet onvoorbereid uh, begonnen aan uh, het verzet tegen... Ja, hij, hij was natuurlijk altijd bang van de Amerikanen en, en van de fundamentalisten. Maar inderdaad, nu is het gewoon het hele, het hele Libische volk uh, dat heel blij is dat ze van hem af zijn. Laatste nieuws, het strafhof meldt dat Gaddafi gevangen zou zijn genomen. Dus het laatste nieuws voor deze uitzending. Ook nog even Zo. uw commentaar daarop, Mohammed Katal. Als dat waar is, dan moet het voor u een topdag zijn geweest. Wat een blijheid. 22 augustus 2011 wist is our lucky day als Libiërs. Dit is our Independence Day. Dat is de onafhankelijkheidsdag voor Li Libië. De, de echte onafhankelijkheid. Absoluut. Er was al een onafhankelijkheidsdag? Het is ja. nu. Meneer, meneer Kadant, het is nu bevestigd. Ja. Die arrestatie ik, van Gaddafi. Ik ben altijd voor dat. Dus ik, uh, ik zou zeggen voor 99 procent, meneer. <laughs> Totdat ik hem zelf zie met mijn ogen. Ja, Oké, okay, goed. Ja. Right. Dank Mohamed Katal, dank Gerbert van der A, dank uh, Bertus Hendricks, die al er niet meer bij ons is... Ko Kolijn, Thomas Erdbrink, Hans-Jaap Melissen, um, Jan Eikelboom. Tot zover Libië.